Buiten stonden daar vandaag lange rijen mannen te wachten om een kijkje te nemen of een foto te maken. Gaddafi's zoon Seif, die hem zou opvolgen, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens de Libische overgangsraad probeerde hij naar het buurland Niger te vluchten. Het internationaal strafhof wil Seif berechten voor oorlogsmisdaden.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 Are you feeling hot? sweating Aankondiging van de S-man hemzelf, Roger Sanchez met Animals. Zij trekken om binnenkort uit op stelt recordings. En nu al hier ja, zie zien natuurlijk nu al ongelofelijk. gewoon ongelooflijk tijdens uh, ja, deze speciale Amsterdam Dance Event uitzending. Kunnen we toch uh, wel stellen? Ja. En we gaan gelijk door met het tweede uur openen met de DJ Mack Top 100. Want hij is bekend. Iedereen die heeft gestemd, ja. Die heeft toch een uh, steentje bijgedragen uh, ja, aan deze zeker, lijst. Ja, zeker weten. En vind jij een verrassend Ramon? Uh, nee, iets zeker opzicht. Nee, nee. ik... Eigenlijk vind ik het heel verzelfsprekend nee. zelfs. Een beetje het een beetje... verwacht of Ja, misschien. Nou, het is gewoon dit, dit, had je kunnen weten. David we het nummer 1. Want die stond al jarenlang op wat was het, nummer 4 of zo. Nee. Ja, of 12, 5 zoiets. Hij stond altijd aan al de top. Maar het is eigenlijk, 1. Ja het is eigenlijk elke keer een beetje de top 10 is een beetje ja. dezelfde Nou ja, ja Chester die heeft een beetje pla plaatsgemaakt voor uh, Armin van Buren een paar jaar terug Nou ja Afrojack die is enorm gestegen he ja. ja, lager. Dat, dat doet hij ook goed Maar ik kijk naar namen en dan uh, zie ik sommige namen de, waarvan ik denk van nou die horen uh, veel hoger te ja, staan ik zie hier op, op, op nummer 92 zo zie ik Sidney Samson staan terwijl ik daar boven namens zie staan waar, waarvan ik nog nooit gehoord heb dat klopt ja je kijkt en ook boy george ja je kijkt dat, dat was misschien uh, in de jaren 80 90 uh, ja. een enorme maar heb jij er nu de uh, noem even je zijn nummer op van de laatste tijd nou dat moet dat, dat is we wel een telefoon bij ja en zoals roger sanchez bijvoorbeeld 81 je, nummer 81 ik denk nou die jongen die uh, die man zat echt ...overal ja. te draaien. Die draait uh, die zich verdien, helemaal schil. Die weten. Maar ja, wat ik dan wel weer kicken vind... ...dat zie je op nummertje 79 staan... ...daar net boven. Die, die komen nieuw binnen op de lijst, geloof ik. Dimitri Vegas en Like ja. Mike. De, ja, die de, vind de ik wel geniaal. Stel. Ja, en die komen nieuw binnen. En dan toch... ...als je ziet waar, waar ze boven staan... ...boven, boven de laatste twintig. Blood, uh, bloody Beatles. Uh, Antoine en, en, ja. uh, staat er dan. Uh, dan hebben we ook... Uh, ...Dirty South, daar uh, staan ze nog boven. James Abila, Marcel Woods... Swain Fate, Boys Noise... Uh, ja. die, dat, denk ik, dat doe je goed. Ja, zeker weten. Maar ik heb toch een beetje het idee van die lijst: van het is het meest commerciële truc om te laten zien hoeveel volgers je hebt op, op internet, of hoeveel fans je hebt die wel voor jou stemmen. Weet je, ik bedoel. Het gaat, ik denk dat de mensen het gewoon leuk vinden om hun favoriete DJ bovenaan te zien staan. In plaats van dat er echt een paar professionals naar luisteren of beoordelen wie het beste zijn. Dat heb ik ook het idee, want als je kijkt, deze lijst is natuurlijk niet alleen house DJ's, want ook uh, de ja. jongens WW. Wart ja. uh, en Willem uh, die, uh, staan gewoon op plaats nummer 36. Ja. En om uh, niet te vergeten de Headhunters. 17, dus het, is ook, uh, ja, het is ook een hardere stijlen. Ja, en uh, wat denk je van noise controllers? Ja. En uh, wat. Engerfist. Ja, maar ja goed, het is, het is in principe een DJ-maker. DJ het is er, denk dus. ik, het is gewoon ja, echt uh, de afspiegeling van hoe groot is jouw fanbereik uh, denk ik. Ja, en dat eh. Uh, en, ja, en als je zeg maar 20 miljoen fans hebt op Facebook. Laten we, laten we zeggen dat David Guetta die heeft. Want dat heeft hij gewoon. Dat heb ik gisteren gehoord bij de wereldwijd door. Daarom moet je de wereldwijd door ook kijken. Ja, sorry, er zijn ook mensen die moeten werken. 20 miljoen, vol, of 20 miljoen fans op Facebook. Nou, stel dat die allemaal even één keer. Of, of gewoon de helft één keer op die knop drukken. Dat ze, dat ze David Guetta leuk vinden. Want ik ben echt doodgegooid met mailtjes van hem. Ja, als je het ik gaat ik van kijken van, van Cindy Samson. Ja, daar heb ik helemaal niks van gekregen. Die interesseert zich er minder voor denk ik. Nou, dat vind, dat vind ik altijd persoonlijk. ...zo irritant... ...van al die DJ's... ...die gewoon zeggen... ...stem op mij... ...stem ja. op mij... ...het is eh... Uh, ...ja... ...ik zie maar bijvoorbeeld... ...op de Voice of Holland... of een even zo'n programma... ...stem op ons voor de televisiering ...of weet ik veel wat... Ja. ...als mensen je leuk vinden... ...dan gaan ze automatisch op je stemmen... ...vind ja. ik dan persoonlijk... Ja, ...dan moet de, je niet... ...nog, je nog je even keer dat zetje geven... ...en dat zijn de... ...ja... ...dan vind ik het altijd leuker... ...als gewoon die jongens die zeggen van... ...als je op me wilt stemmen... ...leuk... ...maar niet... speciaal gaan hypen... Nee. Uh, ...en als ik dan ook eventjes terug weer kom op de Twitter uh, berichten en help DJ's of andere mensen die in de DJ zien, zijn blij ja. dat die uh, stemming weer over is. Want ja, jij zegt ik word compleet gespamd met ja. alle stem op mij. Dus degene die het beste uh, PR-machine heeft ja, werken. Ik, ik heb vorig jaar, uh, vor, uh, een paar maanden terug, heb ik ook interview's zitten kijken van vorig jaar van de DJ Mac the Top 100. Interview met DJ Chucky, hoe kan het ook anders? Dat is dan mijn favoriet. Die is overigens vijf plekken omhoog gegaan. Die staat nu op nummer 32. En die had het erover dat Skrillex... Dat is Chucky staat op 32, hè? Chucky staat op 32. Ja. Die had het erover dat vorig jaar Skrillex... Ik weet het niet zelf uit mijn hoofd... Maar dat hij er vorig jaar helemaal niet in stond in die top 100. Nu gelukkig wel. plek 19. Maar dan heb je het toch wel over een DJ uit, uit, uit, de, hoogste, ja, uit de hoogste cementen, vind ik. En die stond er vorig jaar niet eens in. Ja. Dus ja, hoe ver klopt zo'n top 100? En ja... Wat heb je eraan als je erin staat? Behalve dat je voor grotere feesten misschien wordt geboekt. Ja, en in die uh, net boven de top 20 staat op nummer 21... Infected Mushroom. Ja. ja. Slaag maar maar... Uh, sorry, maar... My... Boven Steve Noo Noo o Nooit, Nooit oh, gehoord, ja. Hard wel. Sebastian Grossen staat eronder. Artie staat er Benny natuurlijk. Benny Benassi, ja. Punk, Maar allemaal onder elkaar. Dus ja... Het is gewoon... Een beetje achterhaald zoetje, maar wel leuk voor... De de oh ja, maar ook voor de economie, want het levert gewoon heel veel geld op. Zoiets. Zeker te weten. Dus, dus een paar dagen feest in Amsterdam, gaat het om. Maar ja goed, het is uh, voor, de, voor, de, voor de echte fan, voor de liefhebber is het een beetje afgehaald. Op, man. Dat denk ik ook. Tot zover dit nieuwtje dan over de DJ Mac Top 100. Zometeen nog meer, want ja, we zullen zomaar weer eventjes een partykijt uh, erin doen? gaan doen. Gewoon voor, voor de zaterdagavond. Ja, en ik zei al, jongens die er nog niet in staan... Maar die ik zeker al voorbij uh, had willen yeah, verwachten: dat, dat is uh, Wheel of 90 featuring Luca Lento. Ook oh, Ja. ja dik, ja. man. Ken je hem nog uit de 90s? Ja, hou op Hou op zeg, schrei uit. Hier, wij zien het! Exclusief. ...in een Vincenzo Calea remix. Exclusief hier. zie je het op jouw ZFM voor natuurlijk. En ja, wij hebben ja, een nieuwtje. Wat ik hier zie, daar word ik zo vrolijk. Ja, word jij zo vrolijk ja, nee, van? Ik ben gewoon een fan van deze Jamie. Jij bent fan van Jamie Cullen. Van deze Jamie Cullen. Ja, ik... Top. Wil je erover praten? Nee, maar dat is gewoon iets. Oké. Okay. Dat is gewoon... Like a, ja, dan zeg je... Ja, we zitten hier bij een, of, uh, MCDM Dance Event. En wat doet uh, Jamie Cullum dan? Nou ja, exclusief uh, gastoptreden van Jamie Cullum tijdens This Is Sander Kleinenberg. is ja. In eentje in de Melkberg op zondag 23 oktober. Dus toch niet in zijn eentje. In zijn eentje met zijn tweeën. Op zondag 23 oktober zal het jaarlijkse MCDM Dance Event zijn hoogtepunt bereiken. Met de inmiddels traditionele afsluiter van This Is in de Melkberg. De Amsterdam natuurlijk. Sander Kleinenberg zal deze avond een 6 uur durende solo set ten gehoord brengen. En de afgelopen weken echter hebben de heren Kleineberg en Cullum gezamenlijk besloten om daar nog een extraatje aan toe te voegen. In de vorm van een exclusief live optreden. De Britse jazz-popzanger en inmiddels een legende Jamie Cullum, die vorig jaar op 17 december Paradiso nog op zijn kop zette, zal dus op zondag 23 oktober achter de Brazil geven in de Melkweg. Naast een charismatische jazzmuzikant is Jamie een man met veel pijlen op zijn boog. Zijn kwaliteiten worden niet alleen onderstreept door zijn recente hitsingles, maar ook door de Grammy en twee Golden Globes, welke hij inmiddels op zijn naam heeft staan. Hij staat bekend om de gave om jazz, pop en rock subliem met elkaar te vermengen. Maar hij is ook een geen onbekende op het gebied van dancemuziek. Getuigen zijn eerder een samenwerking met niemand minder dan Darren Emerson, wel bekend van Underworld. Uiteraard zullen de heren in de Melkweg hun eerste gezamenlijke single Remember When ten gehore brengen. Wat ze daarnaast gaan brengen blijft nog een verrassing en ja met name daar het nog niet eerder uitgebrachte werk betreft. Absolute dance-liefhebber en Jamie Cullen-fans, dus des te meer reden om aanstaande zondag naar de Melkweg te komen voor dit exclusieve gastoptreden tijdens Dit is Sander Kleineberg in zijn eentje. De opbrengsten van de avond zullen gedoneerd worden aan Giro 555 ten einde hen te steunen in hun hulp. Aan de in, aan hongersnood leidde de bevolking van de Hoorn van Afrika, dus met dank aan de Melkweg voor hun support in deze. Ja, dat is goed om. Ja, dit vind ik gewoon, dit is... Dit is, de, dit arti is. de artiest had nee, dat maar, ze dit voor het goede, nee, goede doel doen. Ja, allebei, doen. maar dit is gewoon muziek op zijn best. Gewoon, neem een jazzmuzikant, neem house en dance en ga dat combineren. Dat, dat is altijd leuk, dat ze gewoon samenwerken. Ja, maar gewoon. dat is ook waar we het net over hadden. Van, de bingo players blijven altijd een beetje in hetzelfde stage. Dit is gewoon weer nieuw. Dit, dit heb nog nooit iemand echt... Tenminste niet zo ver ik weet gewoon live gedaan En dan zeker niet deze twee topparties. Dus dit, ja, hier moet je bij zijn Ja dit is vernieuwend uh, ja. gewoon uh, dat, dat, dat is gewoon leuk Om het, uh, dat het tot dusver Pas de eerste keer is en ja. waarschijnlijk ook Niet meer voor gaat komen nee. Dus zorg dat je erbij bent Ja Tijd weer voor een lekker bakje muziek zeggen we dan En ja, Fatboy Slim ik heb, heb je hem gezien staan In de top 100? Ja nou ja, nummer 1 Nummer 1, ja, ja, ja, ja, nou Oh, uh, oh, in de, ik, in de, <laughs> Niet in de DJ-macht, nee, nee, nee, nee Bij Beatport staat hij wel nummer 1 Ja, ik denk vorige week, ik had hem bij me Ik denk, nou, hij is misschien een beetje te ruig nou, hij, uh, hij is best wel wild Deze plaat ja. Ik denk, nou, ik moet er nog even een nachtje over slapen Om het te doen. En laten we nou deze week gewoon bij Beatport op de nummer 1 staan uh, In de, de overall chart En ik zeg, nou ja, dan kan het toch wel Dus hier, Fatboy Slim ja mama, push de tempo in de vocal remix. Dit is See It. Tot aan 11 uur op jouw 106.9 met zometeen, ja ja, de zaterdagavond party kite. Remix. En dan gaan we het gewoon doen De zaterdagavond uh, party guide. Ja, hierbij zie je het Waar kun je deze zaterdagavond uh, terecht? In Amsterdam natuurlijk, tijdens de mcm Dance vindt? En om te beginnen Ramon, waar kunnen we deze zaterdag heen? Nou ja, sowieso naar Club R Club R is altijd het Maar morgen is de, de Midnight Freaks in Fights Pestitronic en Snatch En dan ben je vanaf 11 uur welkom tot 6 uur s ochtends Dan uh, betaal je wel 20 euro exclusivie maar dan heb je wel in de Area 1 James Zabiela uit, Zabiela. Zabiela uit, uh, uit Engeland. Simeon Mobile Disco, uh, dus een DJ set, ook uit Engeland. Midland Pariah, Engeland. En Bicep, die komen ook uit Engeland, dus een beetje Engels feestje. En in de Area 2, uh, dat wordt gehost door Snatch. Daar kom je, zo maar uit niet, uh, Riva Star tegen. Zo? So. Ja, dat, is, dat zijn flinke namen. Dat zijn hij ook niet bij de flinke namen, maar het is een flinke naam. Uh, Ramon Tapia. Ook een flinke naam. België, zeker weten. En Prince Club. Dat zegt, dat zegt nee. mij dan niks. Maar, maar ja, uh, uh, die, die komen ook in Nederland. De Simeon en uh, Mobile Disco. Die heeft ook leuke uh, ja, nummertjes gemaakt. Dat. Dus, uh, en S James Abila, die kennen we ook natuurlijk allemaal. Ja, dan kun je, kun je ook nog terecht in het uh, feestje. Uh, MCDM Dance Event Special. Pasta Boys. Wow. Rikiel. Ja, je kent wel van Born Again. En uh, vele anderen. In de bungalow 8. Vanaf 11 uur ben je er welkom. En het gaat door tot... Ja, 11 uur. 11 uur in de morgen. Ja, dat zijn de feestjes, jongens. Ja, dat, dat, zo hoort dat gewoon zo. En de alles voor slechts 12,5 euro. Dat mag gezegd worden, jongens. Helemaal top. Dat zijn leuke feestjes. Dat zijn leuk. En als je ziet wat je ervoor krijgt Hou je vast. Deel 1. De Pasta Boys. De Pasta Boys. Hè. Ricky L. Uh, Minnie Moore. Dat zijn Jodie Kitsch. Jordan Rivera. Uh, dan hebben we Angel Manuel. ...Soul Avengers... ...Steve Mac... ...Paul Jackson... Okay. ...Simas Hachi... ...Carl Kennedy... ...Ritney... ...The uh, ...Straight uh, Jackets... ...Futuristic Polar Bears, ...Houds in de gaten... ...Sam Walker... ...Ed Moore... ...Chica Benitez... ...goeie vriend van me... ...die uh, samen met uh, C6... Uh, uh, uh, ...gewerkt yeah. heeft... ...en misschien ook nog wel meer uh, doet... ...dan hebben we Sam Fox... ...Salvatore Angelucci... ...Aka Azal... Kemani en Babyface Fabio Ricciuto En Edo Pietro Carande En dat allemaal voor 12.50 Ja dat is toch top Dat zijn gewoon feestjes Zo wordt het Daar, daar, daar, daar moet een applausje voor hey. uh, Gewoon zo'n line-up En gewoon zeggen van nou we willen niet de hoofdprijs vragen Nee en dan ook gewoon nog tot 11 uur s ochtends ja dat is nou, toch top ja, dat, ja dit is gewoon voor de DJ's een DJ feest dit is voor iedereen een feest heb ik het idee ja, ja, ja. waar het ook een feestje is maar, is Amsterdam ja. Dance Event Framebusters extra extra large Amsterdam Dance Event showcase hoeveel keer kun je Amsterdam Dance Event in de naam gebruiken ja. in de Escape in Amsterdam vanaf 10 uur ben je de welkom tot 9 uur in de morgen het is gaat het. af. buitengewoon hè hoe zeg en ik heb uh, onder het uh, vriend van de show uh, DJ Raymundo gehoord. En hij is zeer trots op deze line-up. Want dan komt hij voor 20 hele euro's, exclusiefie, heb je Pleasure uh, Pleasurecraft, Bas Klep, Voort, Irky, Roog, Raimundo hemzelf, Carlos Favrelle, MC Miss Bunty en Sexy Mr. S on Sex. Nou, dat is toch ja, een leuke nou, line-up. 9 negen uur dus dat is ook flink, hoor. Ja, vorig jaar hadden ze Kings of Ace. Maar dat, uh, dat, dat was de afro-check onder andere. Weet wat is die wat nou er vond. Ik, zoiets? Uh, weet ik, Ik weet het nog geen eens meer. Nee, het is Slecht, hè? Nee, ik, ik vond het minder, minder vorig jaar. Okay. Ik, ik, heb, ik ben in de Panama vorig jaar geweest. Ik ben in de Escape uh, daarnaast uh, geweest. Hele leuke DJ's gezien. En dat viel me vorig jaar eigenlijk een beetje tegen. En Raymond zegt ook... Ik wil dit jaar wil ik gewoon knaller hebben. nou... Met deze namen gaat, het Leskig, dat is heel fit, ja. gaat dit zeker lukken. Dus een aanrader van mij. Dan hebben we de One Management Official uh, Amsterdam Dance Event Talent Showcase 2011. In de Escape Lounge Café. Ja, dus daarnaast. Ja, dat is gewoon... Vanaf durf, 10 uur s'avonds tot 5 uur in de ochtend. En de prijs ook heerlijk. 7,5 euro exclusief. En aan de deur ook slechts een tientje. En wat vind je daar zo? Vanaf 10 uur staat er Jasmine Le Bon. ...Dysfunction... Trix, ...Sick Individuals... ...René Kuppens... ...Belokke en Sonic, ...Laure en ...Eric Vender. ...dat is de uh, labelbaas van sneakers... ...van uh oh, sneakers... ...ja, yeah, ja... Yeah. ...Back to Back met Andrew Phillips... Oh, is that ...Housequake, ziet u je staan? Ja... ...dat is in beetje vaag... ...en dan hebben we Heikie L... Okay, ...wel bekend thuis. van de CR2 Records... Mm -hmm. ...ja, dan gaan we door... ...met de One Management Showcase... Ook uh, weer... Uh, Ook een Escape. Weer een nou, deur verder. Weer een deur verder. Escape <laughs> Studio. Dan moet je even hier hoger. Dan hebben we daar staan voor 7,5 euro. Of aan de deur 10 euro. Beke Bekevich, Timo Garcia. Saeed Junan. Bas Klef. Brokhevic. Rich, Mozaik Funkerman. En René Ames. Om 5 ja. uur. Tot 5 uur dan. Nou dat, uh, dat zijn ook de leuke namen ja, Het, het is gewoon de... Het is een uh, kleinere locatie Maar wel erg veel Ik zeg ja. ook erg leuk Gewoon even meepakken Dan heb je nog Dirty Dutch Records uh, Present Pendulum Vanaf 10 uh, uur ben je welkom In de oostelijke handelskade nummer 4 Oftewel de Panama Kaarten zijn 18,5 euro En daar staat op de line-up Pendulum en een verse DJ set. Don Diablo, beta-tracks uit de uh, US. Dan hebben we Funkin Met en Mitchell Niemeyer. Dan in de studio staat Frederik Abbas, Santito en Dennis Hercules. Dat, uh, dan hebben we nog een feestje. Het Candy Ramon? Het kent die. Helemaal goed. Uh, natuurlijk de Amsterdam Dance Event 2000 special. Uh, de, par of de locatie is de partnership Ocean Diva. Dus hm. zorg dat je op tijd bent voor ja, die boot, anders mis je, uh, je de boot. Je daar op de kaart. Het is Piet Heinkade. 27. De prijs is 25 euro exclusief aan de aan de deur. Nou ja, althans deur. Door is op mooi. De, op de op de, de euro. Uh, de dress code. ja hou je er wel aan. Deliciously stylish. Nou ja, typisch uh, Het Candy. Zoek het maar even op op Google. Ja. Line up: Carl uh, call Carl Henneken. Hennigan. Hennigan. Ja, die, die die komt uit Londen. Het Candy Londen. Sam Cannon, ook Het Candy Londen. En de lovely Laura on Sex. Die komt helemaal vanuit Ibiza. Zo, toen maar. Dat moet wel wat uh, betekenen. En uh, helemaal vanuit België hebben de jongens uh, van Aeroplane. Ja en, uh, dat, ja, en dan zie ik jou ja. kijken. Ja. Het zegt jou niks. Nee. Nou ja, ja die, gaan, die gaan, die <laughs> gaan, nee zeker oh, yeah. wel. Die, die, gaan, uh, die gaan best wel goed hoor. Dus uh, nou, zin ja, zin gaat het gaat. is, uh, ik heb regelmatig, uh, krijg ik dan de promo's binnen. Mm. En dan uh, krijg ik ook van die jongens. Ik vind het alleen net eventjes iets te, te zacht voor uh, voorziend. Ik heb dan nu uh, dan die platen van uh, Joe Goddard gedraaid. Daar zit een wat uh, hardere bas achter. Ja, deze zijn gewoon lekkere muziek, maar net niet de toon voor voorziend. Net niet gezet. Ja, nou ja, goed. Net niet uh, voor mijn zit. Maar ja, wil je ze een keertje zien? Dan is dit jouw kans. Ga daarheen ja, Want ze weten. staan leuk met het die Altijd leuke cd'tjes ook hoor Dan gaan we door naar Sunry James en Ryan Marciano Tijdens Amsterdam Dance Event Die jongens die staan ja, de ja. deze avond in de passenger terminal Ja, niet, uh, niet uh, van uh, de party ship Nee aan de Piet Heinkade. Ja. Uh, van 10 tot 5 staan ze daar maar liefst. Nou, je moet eerst door hun feestje doorlopen, zeg maar, en dan kom je pas bij die boot uit. Ja, of als er één uitverkocht is, kun je naar ja, de, de ik... andere. <laughs> Kaarten zijn 22,5 euro, exclusief fee. Ja, tot slot Dat het feestje wat jij zegt: van nou ja, zal het wat zijn? Kings of Ace Amsterdam ja, dance event wel. Special. In de cent in Amsterdam vinden we daar niemand minder dan... Afrojack, Sidney Samson, Dimitri Villegas en like mij... Quintino, Shermanology, heel vet. Ja. Rehab, The Shapeshifters, Nervo, Ricky Rivaro. En ja, we Ik hebben het al vader. eerder gezegd... Het kan maar één van zijn slot sets zijn. Ja, want hij, is hij maar... stond ermee. Frankie Rizardo, Daniel Bovi en Roy Rocks, Leroy Styles, Jasha, Jason van Epster, Bobby Burns, Base Jackers, Mitch Crown, Sal D.M.C. MC Roga, Ambush ja. en een hapje adem en Norman Soares. Ik kan het gewoon. Dit is, dit is ook niet normaal hè? Dit is een lijn waar je u tegen zegt. Uh, goed, het, uh, ja, leuk. Tot 5 uur in de ochtend voor 20 hele euro's. Kaarten zijn te kopen via P-Logic of See Tickets en ja. Zorg dat je Doe er heel ding. snel bij bent, ja. want het zou me niks verwachten als het uitverkocht is. Ja. Even een je adem nemen Dan kunnen jullie ondertussen luisteren naar deze plaats C6, the leave your even Kill Met circle of trust In de Ron Reezer en mix Zometeen Doen we nog dunnetjes over met de partykite ja, Voor de zondag Halleluja En natuurlijk gaan we ook nog even twitteren Gewoon hier wij zien het. Hey leuk dat je erbij bent Hou hem hier tot aan 11 uur Zekere plaats. C6, Delivio Riven en Aaron Kill. Circle of Trust. Ongelooflijk, wat een partykite hadden we zojuist. Hier bij het op jouw CFFM-zand. Ik moet uh, nog eventjes uh, ademen van uh, Hap hoor. Hé, hey, en uh, we gaan zo meteen eventjes twitteren. Maar ik had toch eventjes hier een uh, mailbericht binnengekregen van uh, Sarissa. En Sarissa zegt, ja, vorige week... Heb ik uh, die uh, plaat Somebody That I Used To Know van uh, Kortje gehoord. Van jullie draaiden niet de original. Welke versie draaiden jullie? Nou Sarissa, dat was deze plaat. De Joe Sukie remix. En dan zeg je de Joe Sukie remix. Hoe klinkt dat? Ja, nou, dat klinkt zo. En omdat ik uh, Sarissa niet de enige uh, was. Ik heb hier ook een mailtje van uh, Melvin. Uh, Ricky en Leonard en die zeggen: kun je hem nog een keer draaien? Nou, speciaal voor jullie allemaal nog een keer. Kortje yeah. en Somebody Used to Know in de Joe Suki Bootleg hier op jouw C-ventures natuurlijk. <middels> remix aan de, ja, de Chosuke, uh, ja, remix. Joe Suki remix. altijd goed. Ja. En ja, toch wel eventjes een kwammer maken voor zijn uh, plaat. Want je dan die trekker Sandy Riviera, Put Your Hands Up. Regelmatig hier uh, te horen bij uh, See It in ja. de Joe uh, ja. remix. En ja, ik uh, lees dan ook wel zijn Twitter uh, of de Tweets uh, voorbij komen. En uh, die plaat is nog steeds klimmende in de Beatport-charts. Ja, hartstikke ja, ja, ja, yes. leuk natuurlijk. Hé, hey, wat ook leuk is... Tweets en beats. We, We het gaan het er gewoon eventjes uh, eruit gooien. Want wat is er allemaal uh, aan de hand in DJ-land? Ja, heel veel. Heel veel. En ik begin hier maar. Hij is zojuist 17 seconden geleden binnenkomen. hard wel. En hij bedankt iedereen voor de lieve berichtjes en alle support. Hij is echt overweldigend... Uh, en hij wil het volgend jaar nog een keertje ja. beter doen. Ja, dus helemaal gelijk. Om even voor te bereiden op dit, uh, deze tweet, Sidney Samson, die bedankt ook iedereen. Al, ja, hij staat op nummer 92, maar toch bedankt iedereen dat sommigen gestemd hebben. Dat is toch wel weer het nuchtere, dat, dat dankbare. Nou, ja. ditzelfde heeft David Gette ook gedaan van, uh, vanmiddag. Die heeft Chesto en uh, Armin van Buren bedankt. Voordat ze de, de, ja, de wegen van de trend zeg maar een beetje opzij hebben gezet. En dat ze de poort een beetje open hebben gezet voor de huismuziek. En dat ze daar heel erg damp voor is. En dat uh, alle dj's uh, trouwens uh, zo vriendschappelijk met elkaar omgaan. Ja. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Want uh, Enger Dimas, hij is ook hier zo in Amsterdam uh, gesignaleerd. Die uh, wenst uh, Layback Luke een uh, ja, fijne verjaardag. En de heren van Chocolate Puma die zeggen ook Layback Luke. Happy, Happy birthday. birthday. En namens uh, zie je natuurlijk ook... Uh, gefeliciteerd. Kom eens een keertje langs. Altijd. De taart staat er klaar, daar hoef je geen zelf mee te nemen. En de Bingo uh, players. Players, uh, players, ja, ja, ja. Die, die uh, zegt ook al gefeliciteerd. Ja. Nou, dan hebben we dan nog iets over Armin van Buren uh, van Amsterdam Dance Event speciaal. Die uh, heeft een uh, mixtape gemaakt. Dus ga naar @mixtapes_nl underscore nl Makkelijker konden ze hem niet bedenken nee. Of www.mixtapes.nl En dan kun je een leuke tape downloaden ja, Wat ik net ook voorbij zag komen Is uh, een tweetje van de Flexicon En ja, ik moet toch wel eigenlijk een beetje oplichten Dat ik wel fan ben van hem ben En die geeft morgen, die kwam niet in de party guide voor Maar ik ga het nu vooralsnog zeggen Morgen is het weer een uh, Yours Truly feestje Dat is zijn feestje in de Jimmy Woo Samen met Seth ja, en als je toch ook een beetje van die hip-hop en uh, R&B houdt... ...maar ook van die house en een beetje die oudere nummers... ...ga er naartoe, want het is ja? Ja, dat is zoveel. Ja? Ja, dat is ongelooflijk. En dan uh, zie ik hier een uh, Michael Woods... ...en die zegt, oh my god... ...Lebek Luke, die moet gewoon echt nu bedolven worden... ...onder de birthday wishes. Right now! Dus wil je Lebek Luke een uh, fijne verjaardag wensen... En Lebek Luc natuurlijk. En dan uh, hebben we ook uh, DJ Tjus, Tjus El Esteban. Die uh, zegt, at air door ready to get into Defected Records Party. Samen met David Penn en uh, ja, Dan Wat hebben we nog meer? Uh, ik heb er nog eentje van Quintina, want die, is, uh, die denkt alweer uh, de toekomst in. Die is alweer verder met andere dingen. Die, hij zegt, als de Amsterdam Dance Event, als die afgelopen is... ...hij zegt, dan ga ik naar Amerika, Dan heb ik in zeven dagen, zeven verschillende gigs... Dus optredens. Dus die man is alweer met hele andere zaken bezig. En ja, dat is, uh, dat is business hè. Je ja. zaken doen. Hey, en we hadden het over de verjaardagswedstrijd. Dat leek me wel leuk. We gaan nog even door. Jess <laughs> van die, die gaat ook. Le Barbie Moore, uh, Quintino. En uh, ja, om even uh, over Quintino terug te komen. Die was de telefoon kwijt. Ja, dat zag ik. Die heb al, hij heeft alweer een nieuwe daar niet van. Maar ja, al zijn nummertjes zijn er niet. Ah, hij was gewoon toen aan de nieuwe, dus dan laat hij ja, weer. Ja, dus, uh, als je zijn nummer. Uh... Ja, hij heeft hetzelfde nummer weer. Dus, oh, nee, uh, dat is mooi. Ja. Dan kunnen we hem allemaal verbellen zo. En uh, ja, ik heb er nog eentje van Chucky's bij zien komen. Want ja, blijf toch een beetje Chucky van hier. Uh, hij heeft een nieuwe plaat. Een nieuwe remix van Rihanna gemaakt. We found love. Uh, hij is een beetje big room. Dus toch een beetje anders dan dat we van hem gewend zijn. Want hij, hij is eigenlijk de creator of the Dirty Dutch natuurlijk. Maar deze is echt gewoon big room. En uh, ja, check hem op YouTube. Er staat al een filmpje. Oké. Okay. En ja, ik zeg het nog één keer van Leefweg Luke. Hij is jarig. Zit <laughs> Ja, hij is jarig. Maar hij zit gewoon in Azië. Ja, echt gewoon een uh, Nederlandse knaller van een held. Uh, en die zit gewoon in Azië. hier, ja. ja. Dat missen we dan weer uh, hier zo uh, Zal er toch wel. Zou wel vakantie toe zijn geweest. Nou, hij moet gewoon vanavond weer draaien hoor. Nou, een man die hier zeker deze zaterdag in de SK tegenkomt is DJ Raymuno En een plaat die je ook zeker voorbij gaat horen komen in zijn zit, is zijn nieuwe trek. Bracelet wax. Pedro, Ik ga naar de profunda. klok. En we moeten echt opschieten, want zo meteen. De zonde. De zonde partyguide. Oep, dat me here prof, prof, prof, sai de dentro pra fora. O, o, o. sai de dentro pra fora. O, o, o. sai de dentro pra fora. O, o, o. sai de dentro fora. O, o, o. Pedro, el profunda. prof fora. Prof, prof. Jay Remuno met Brasilian Wax. En tot slot van deze speciale MZM Dance Event zie je ja, het aflevering. Hij je er nog niet voelt. Nog een feestje in Sparney ja, ja, het zondag. kan niet op. En ik krijg ook al mailtjes binnen. Ik zie er een, een mailtje binnenkomen van Lindsay. En Lindsay zegt... Yo, ik kan nu al niet kiezen. Waar moet ik nog heen? Kunnen jullie niet meegaan? Nou ja, willen we best hoor. Altijd gezellig. Maar we trappen af met... Zelt presents Roger Sanchez plus special guest. Komende zondag, ja, in de escape in Amsterdam. Vanaf 10 uur tot 5 uur in de ochtend. Kaarten zijn 15 euro, exclusief en En door is more 17,5 euro. De main room staat Roger Sanchez, hemzelf. Cascade en Prokevich. -en, en ja, dan heb je een sappig Proof. Op In de Deluxe Zaal. Met Delivio Riven en Aaron Kill, Michael Mendoza. Leroy Styles. Mitchell Niemeyer. Giancarlo. Back to back met Owen Joy. En ja, als je nog niet uh, het eerste uur gehoord had. Amsterdam Dance Event. dit is een Sander Kleineberg. Met jouw held. Jamie Cullum speciaal. Heel goed verkoop. 18 euro zijn de kaarten en het is volledig voor het goede doel uh, ja, ook nog eens een keertje. Vanaf 11 uur begint het feest en de kaarten zijn te koop via Ticketscript. Dan gaan we tot slot uh, het laatste feest, de Amsterdam Dance Event Closing Party met niemand minder dan Robbie Riviera en Toka Disco. Het bungalow eet. Om 11 uur begint het feestje en om 3 uur is het afgelopen. Dus je kunt ook op tijd nog fris naar je werk. Als je dan nog overleefd hebt deze Amsterdam Dance Event. Kaarten zijn ook weer slechts 12,5 euro. En ja, de line up Robby Riviera, Toka Disco en Jodie Kitsch. Dit was de Partykite en gelijktijdig... Ook maar de afkondiging voor dit programma Dit was een speciale See It aflevering, bedankt voor het luisteren En ik zeg, met deze plaat Ja, ik zeg de futuristic polar bears Jason Hert, Freakin even, even een laatste freaking Gewoon uh, even losgooien ja. los Ga je naar de feestjes in Amsterdam Heel veel plezier, wie weet kom je ons ook nog tegen Dit was See It Op jouw C-Event voor volgende week vrijdag tijd,zelfde tijd, zelfde plaats zou we weer voor je klaar? At your service. <laughs>